this, today that Ga met me mee gewoon lekker rustig chillen We smoken we wat thee en doen we wat je altijd al zou willen Zo geld aan je verspillen maar ik ben niet rijk Weet toch wel dat ik je op een manier bereik Wat maakt het nou uit dat iedereen kijkt Ik neer de lessen terwijl het koffie schrijven Blijf erbij, bij waar zit je met je Gedachten schatten tegen me woord Gezegd ik moet niet langer wachten Sibel met genoeg geld Die tijd is nog niet aangekomen wat ik ben geen elf, want weet dat er een crimineel in mijn en wel ik vertel, denk ik aan mijn maat die wereld. Ik leef in een hel Ik wil naar de hemel gaan, maar weet niet of God me wil bestaan Ik moet mijn angst overwinnen, het is moeilijk als je niet weet waar je moet beginnen Ik ga geen tijd verspillen, want weet wat we allemaal willen dat is geld Ga met me mee, leef met me mee Voor je het weet, komt het einde binnen Schijnen, vergeet nooit de pijnen Al zeg ik soms dat ze langzaam verdwijnen Mensen kunnen me soms niet begrijpen Omdat ik heel de dag maar bekopen zit te schrijven Soms denk ik ik wil winnen. niet Blijven, want ik ben niet bang om als enigste over te blijven Maar als ik oud genoeg ben en in mijn auto rondrijd Hoef je me niet meer aan te kijken, al zie ik je in mijn dromen Ik blijf hopen en wachten op betere tijden Ik zeg waar dat het niet moeilijk is om te schrijven En vandaar de meeste vrienden mij nou begrijpen Ik hoef niet af te kijken, ik heb mijn eigen beats Eigen raps, mijn eigen dagelijkse test Met vroeger vaak gevest Met mijn naam ben ik nooit op ingegaan. Want ik dat gedaan Zou een oude mens minder op de wereld staan? Blijf op beide benen, oh alles wat ik doe is rappen. Mensen kijken me aan alsof ik nooit wat heb. Gezegd ik ben in tech. In Een reden waarom ik tevreden moet zijn. Geboren met pech, moet kiezen tussen goed of slecht. Kies sneller voor het slechte wat het verdient. Snel totdat er een tijd is aangebroken. En dan zal ik niet meer door de fix bloken allemaal nog groeien, dan leef ik maar een paar jaar in hel. Sla me maar in de boeien, laat me maar bloeien. Het maakt me niet tijd, ik maak me niet drugs. Het geld blijft toch vloeien door drugs. Het kan niet veel familieleden opnoemen want ik heb één gezin, ben geen enigszins kind. Trouwen we een niet, drie kwart van de buurt die niet, maar dat maakt niet uit, we tonen niet. In een drug -site. We geven harder dan anderen. echt echte groep. Kiezen zo so wij right. We tonen liefde in een zij Ga met me mee. Leef met me mee. So. Wat ik dan? zeg ik dan?